Op de hoogte. Iedere zondag tot vijf uur.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 Sven Kramer is opnieuw wereldkampioen schaatser geworden. Hij is de eerste schaatser in de geschiedenis... die de allroundtitel titel vier keer achter elkaar veroverd. Op de afsluitende 10 kilometer in Tialf in Heerenveen... heroverde Kramer de eerste plaats in het klassement op de Amerikaan Jonathan Cook. Cook werd tweede in de eindrangschikking. Derde werd de Noor Havard Bukku. Jan Bloemen werd vierde, Jan Blokhuizen vijfde... en Wouter Oldeheuvel zevende. In Sharpfield in Zuid-Afrika hebben duizenden mensen... het bloedbad van vijftig jaar geleden herdacht... De blanke politie schoot toen op duizenden ongewapende zwarte demonstranten. En daarbij vielen 69 doden. Het bloedbad in Sharpeville, zo'n 50 kilometer van Johannesburg... leidde tot het verbod van de zwarte verzetsbeweging ANC... die nu alweer jaren aan de macht is. Een politieagent heeft vannacht bij het Flevo ziekenhuis in Almere een waarschuwingsschot gelost. De agent was met een collega naar het ziekenhuis gegaan na een melding over twee lastige patiënten. De agenten wilden de man en vrouw van 19 jaar meenemen, maar werden onverwacht door de twee aangevallen. Een van de agenten loste daarop een waarschuwingsschot. Uiteindelijk werden de man en de vrouw overmeesterd. De politie in Den Bosch heeft drie broertjes van 12, 13 en 14 jaar aangehouden... ...wegens mishandeling van twee jongens van 14. De mishandeling gebeurde vrijdagmiddag. Een jongen kreeg een schok toegediend met een stroomstootwapen. En de ander raakte licht gewond door een slag met een stok. Het jongste broertje is inmiddels weer vrijgelaten. In de eredivisie heeft Ajax de tweede plaats overgenomen van PSV. Ajax won in Baalwijk met 5-1 van RKC. Ajax heeft nu één punt meer dan PSV. En vier punten minder dan koploper Twente. Twente hield PSV gisteravond in Eindhoven op 1-1. Vanmiddag werden nog drie wedstrijden gespeeld. De uitslagen. FC Groningen Rode JC 1-0, Ado Den Haag VVV 0-0 en Sparta AZ 0-1. Het weer vanavond overwegend droog met opklaringen. Vannacht koelt het flink af tot rond het vriespunt. Morgen na de mist droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt op tot plaatselijk 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dus in plaats van liefde koos ik voor gezelligheid. Maar dat bleek niet te werken. Je praatte niet met mij. Waardoor ik in een hoekje zag je zin in mezelf zijn. Ik wil hier niet blijven als met die draait. Voor beiden is het beter als ik even weg zou gaan. Want verliefd zijn is veel leuker en makkelijker dan. Ik al wat van, en later dan toch geleerd dat ik van iemand houden kan.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 Wat ik zeg, wil je Gerard Joling of Gordon mm. op je podium hebben? Geen probleem. Dat uh, Zet alleen een schallig. kostenplaatje aan misschien. Ja, een kostenplaatje. Dat <laughs> is iets <open>. hoger. <laughs> maar ja, het is wel mogelijk. En het is ook via ons te boeken. En omdat we ja, zaken doen met Jan Viss en Bergnieuws, kunnen we vaak ook tegen een goedkoper tarief uh, ja, grote nou, artiesten korting, ja. leveren. Oh, okay. Dus uh, ja, dat is... Uh,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 Other okay. characters. Okay.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 Zaken. En ik spreek vandaag met Pascal IJsendoorn en Roy van Buringen over hun uh, bedrijf. Kan je nog iets vertellen over de on-air events misschien? Ja, wij hebben verschillende dingen nog bij ons, uh, bij ons uh, bedrijf. Um, ja, behalve dan het verhuur van artiesten en het organiseren van veel non-profit uh, evenementen... doen wij uh, ook uh, bijvoorbeeld een mp3-shop op onze website. We hebben een website www.onair streepje events.nl en daar hebben we al onze artiesten evenementen, maar ook uh, ja, onze mp3shop wij zijn een heel erg voorstander van, van legaal downloaden, de artiesten dienen op dit moment al heel erg weinig aan hun uh, muziek die ze maken, de cd's zijn enorm gedaald waardoor er heel veel illegaal wordt gedownload hmm. ja, wij zijn heel erg voorstander van dat mensen legaal downloaden uh, wij hebben op onze mp3shop heel veel beginnende artiesten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 leuk vindt. Mm. Dus dan krijgen wij een mailtje zouden jullie uh, haar willen mailen uh, en eventjes, mm. uh, eventjes een beetje aan uh, willen trekken kijken of we een <laughs> kunnen krijgen <Ja. laughs> zonder dat just. het van mijn kant komt <laughs> ja. ja, dat hebben we gedaan. Ik heb een hele vriendelijke mail naar die, naar die mevrouw gestuurd okay. en, en ja, die is nu serieus aan het overwegen om toch deel te gaan nemen. Dus ja, daar komen gewoon hele leuke dingen ja, uh, leuk. uh, voor dus... Maar nu hoort die man dat natuurlijk wel, hè?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 Zij is bij ons begonnen. Ja, dus daar wil je ook wel, wel een beetje leuk. trots op als bedrijf zijn. Ja, ja. echt echte talenten. Ik, maar <laughs> ik denk dat het verschil tussen ons en de televisieproducties ook is. Uh, dat, dat zijn vaak wel mensen die uh, verstand hebben van de muziekwereld.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 Uh, we proberen ze zoveel mogelijk weg te zetten uh, heel veel entertainmentbureaus zijn heel, heel erg passief